Ja, hallo met Ap. Ap, hoe kun je nou slapen, man? Sjoef, zo vanavond om 10 uur bij de op Nederland 3, man. Rush, ga slapen, man. Het is midden in de nacht. Sjoef, joef, man. Vanavond om 10 uur. Rush, ga slapen, man. Hey, sukkel, hou je bek. Ik probeer te slapen. Vanavond, man, Nederland 3 om 10 uur. Bij het Corps Mariniers kun je het nog verschoppen schoppen. Als je tot het uiterste gaat. Kom maar naar de Infodag op woensdag 14 of donderdag 15 maart. Kijk op werken bij de marine.nl. keer denk ik dan weer van, ja, goh, weet je. Dus dat vind ik gewoon echt ontzettend mooi. Ja. En dan vind ik iedere keer vind ik dat weer zo ontzettend ja. leuk. Oh ja. Dus nou ja, ik vond het gewoon super, jongens, echt waar. Ik nou, vind ik het leuk. Wat een mooie, ja. Speech. Mol, ja, mooie. mooie ja. speech. Ja, Mooie speech. Dus je was een fantastische gast. Fantastisch. Kom je nog eens terug? Ja, nee, absoluut. Ik kom zeker nog eens terug. Maar ik denk dat jullie nu weer aan de beurs hebben... 3FM. Real music. Real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu. En dan nu. Zeg, kan het misschien ook even een andere keer? Moet het uur? Ik zit midden in een uuropener. opener U-U-R-O-P-E-N-E-R. -E -E zeg, hou eens op, het is geen tijd voor lingo. Extra weekend. Extra weekend. E-K-S-T-R-A-W-E-E-K-E-N-D. Want, want wij zijn binnen... binnen. Oh. Dag nee, wij. We gaan er tegenaan. <laughs> ik denk het wel. Ja, toch? Ja, lijkt me een goed nee, ik idee. Ik vergeet altijd wat, het, wat er daarna aan komt. Maar we gaan er, er tegenaan. tegenaan. Het feest kan beginnen. Eh, misschien moeten we er ook even een momentje van maken, Gerold. Dat we aan het begin van elk nieuw uur... Want het is inmiddels alweer 7 over 9. Even uh, proosten. Ja, even proosten op het derde uh, de laatste uur van deze show. Proost. Oh, zo. Proost. Zo, hè. Wat een leuk mens, zeg. Nou, hè? Ja, Luciel. Ze vertelde net namelijk dat ze naar ons gaat luisteren in de auto, dus we zeggen even, wat een leuke... Nee, dat is even... we nee. menen het ook echt. Ik had er eigenlijk nog willen vragen, maar dat durfde ik niet, want um, een paar jaar geleden was er op een gegeven moment hing er iets in de lucht tussen haar en Jan Veen. Huh? Ja, de, de man van de piano en het lange haar, weet je. Hoor? Ja, ja, ja. Het lijkt me zo van moeilijk spelen ook. Dat je ook heel met haar je dus. haar tussen die toetsen... Au au au, au, au, au, En het lijkt me ook heel lastig als je met hem uit eten gaat. O, er zit een haar in mijn soep. <laughs> Een hele bos zit of in, het, in. Of als je Jan van zelf bent. Oh, maar ik heb soep in mijn haar. Ja. Ja. Om wat lastig te kom je met een kapper. Zo, leuke spoeling. Ja, tomatensoep gisteravond. <lacht> <de> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ik heb um, iets heel moois, uh, Gerard. Oeh. Dit uh, heb ik uh, van de week uh, uh, toegestuurd gekregen van een uh, gemeenschappelijke vriend. Je kent wel, Michael Steur. Oh ja, onze grote vriend. En, uh, die stuurde mij het volgende. Ik heb het ook gelijk eventjes op het internet gezet. Ik vond het zo mooi. Nou, soms, daar gaan we dan. Soms heb je wel eens dat een, een stuk muziek je zo weet raken... dat het zo diep gaat, dat het ja. zo intens is... Ja. dat je het alleen maar met iemand wil delen. En ja, dit gaan wij samen delen ben met klaar? de luisteraar. Ben, ben er klaar? Ik ben klaar. Ja, ik dan ga heren, even... Dan vraag ik nu uw aandacht voor de Bent. De Bent. De Bent. Je denkt zeker dat je de bent. Ja. Nou, even serieus nou, hè. Oh. Nou, het ja. raakt me. Jawel, hè? Het raakt me. Hard ook. Rillingen over mijn ja. hele lijf. dat oh, die neusvleut dus goed, hè. Driehoek al spelen, nou, hier zit hij. Oh ja, nou, ja, het, het, het, het heeft een, uh, een, een emotioneel effect op. Jawel. Eh? Ik vind het raadje weg. Goeien Ik had de iets slechts gehoord. <laughs> Ik maar ik word er mooi. wel emotioneel van. Ja, ja, maar maar dat heb je inderdaad... Ja, uh, het roept een emotie op, Het, uit, het roept uh, een emotie op, ja. <laughs> dat is duidelijk. Dat kun je zeggen. Nou, nee, goed. Uh, we hebben ze meteen. Operation DJ Sandstorm. Oh, en die heeft weer een mix klaargemaakt. Ik ben helemaal nieuw hoe die gaat smaken. We hebben het woord dat scoort. maar daarin kansen op natuurlijk weer de extra weekend fles opener, de extra weekend bierfiltjes en het Guinness Book of World Records. Dat mee je niet? Ja, want als die tafel echt heel erg lastig in balans is, dan ben je uh, niet alleen de filtjes te koken, dan, het dan maak je hem op, helemaal ja. af met het Guinness Book. En uh, de, ik zou kijken hoe de voor je kan doen request... maar natuurlijk ook nog. Jij had ook weer iets uh, even uit de bladen gehaald, toch? Ja, dat is heel leuk. Um, er is namelijk, uh, um, het is natuurlijk Valentijnsweek geweest. Hè? Heb jij die postzak nog onder je brievenbus vandaan gehaald? Ja, Met al dus die blauwe brieven erin. Ik kan zeggen dat dat veel vies is. Heb jij ervaring in het bos gehad? Uh, eerlijk zeggen. Nee. Ik ook niet. Maar wel een cadeautje. Oh? Ik, uh, mijn, uh, dit keer was het mijn lieve, lieve vrouw. Die een cadeautje voor me had gekocht. Oh, het lief. Ja. Oh. En ik had natuurlijk niks dit jaar. Want nee. ik had, we hadden dus afgesproken. We, we doen er doen echt niks aan. Niks, niks. Nee, en dan is... elk jaar dacht ik, nou, elk jaar weer, hier ja, is ja, die ja. bosroze. Hahaha. Ja. Ha, ha. Heel surf. En wat gebeurt er nu? Doet zij het dus. Wat ik, heb je gekregen? Een luchtje. Oh, <laughs> wat voor een luchtje? Nou, een, een, een, een prettige geurende lucht. Mag ik, heb je nu op? Ja. Mag ik even aan? Ja, kom maar even ruiken, hè, bij mij in mijn nek. Hier zo. Mm. Oh, je vindt het lekker ook. Hoeveel heb je alleen nog mijn nek geroken. <laughs> Ik wou dat ik even bij later, eigenlijk. Ja, uh, ja? Prima, heel fijn. Weet je nog twee weken terug? Oh, hoe kan ik dat nou vergeten? Met het brandalarm. Ze stonden gewoon hier op de gang, de Keizer Chiefs. En toen deden ze dit, hè? Ja, dus, ja. Nee, ja, Ze gaan nog even afmaken voor afkondiging, maar je valt er eens helemaal weg. Nee, ik val helemaal weg. Ja. Heb je je eigen luchtje geroemd? Ja, of, uh... die lucht. <laughs> Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, X3 heeft meegeheet Acoustisch. akoestisch. Let's never be said. Wow is dead, cause there's so little else, occupying my head, there is nothing I need, except the function to breathe, but I'm not really fussed, doesn't matter to me. The clocks be reset and the pendulums held. There is nothing at all set the space in between. Find it how I Ik dat jij meezingt hierop. Maar ik hoor het van meer mensen dat ze denken dat ik meezing. En sterker nog, ik snap die redenatie ook wel. Want ik, ik, ik zou kunnen de, uh, snappen dat mensen denken dat ik erin zit. Maar ik zou natuurlijk niet durven. Terwijl ik jou nog had uh, vastgebonden met ja. een prop in je mond doen. Zing. Want jij hebt natuurlijk ook de dingen gehoord van Robbie Williams, wat ik aan het meezingen was. Ja, dat kan echt niet. Erg, hè? En trouwens, even tussendoor. Uh, Lucille heeft nooit wat met Jan gehad. Nee, dus is de sms net? Ik kreeg net een fax. Ja, dat was toen een dingetje. En op een gegeven moment uh, gingen ze ook samen stappen en zo. Dat weet ik weet nog. Nee, dat is allemaal ja. niet waar. Ja, Oké, okay, goed. Prima. En sinds deze week weet ik een hele hoop over roddels en waar ze vandaan komen en hoe ze verzonnen worden. Oh, hoezo dan? Nou, er zijn een hoop uh, dingen verzonnen op diverse roddelsites, dan wel pagina's, dan wel kranten, die echt letterlijk uit de duim zijn gezogen. Maar uh, uh, even een voorbeeldje, dan wil ik ook even... Uh, harde uh, feiten. Nou, een voorbeeldje was uh, Lucille... Uh, nou, daar gaan we weer. Zie je waar, waar mijn hart vol van is? Loopt een mond van over. Um, Chris Segers. Lucille, hè? Chris Segers en uh, Wennie van Dijk zouden uit elkaar zijn... en uh, Wennie zou teruggaan naar uh, Xander de Bouzonnier. Niemand die dat gelooft ook natuurlijk. Echt, nou, ik zag het ik denk, nou, dikke lul, dat gebeurt niet. En uh, inderdaad, Chris Hegers belde mij en die zegt... Uh, kun jij niet uh, op de radio roepen, ik word er zo moe, word er zo moe van. Het klopt helemaal niets van, dat was één. En uh, vanmiddag nog, uh, gisteren in shownieuws, uh, mijn grote vriend uh, Rob Stenders zou uit elkaar zijn... Maar dan met zijn uh, vriendin? En ik begreep dat hij met z'n tweeën gezellig op dus, de ja, bank. Die lagen zo. dus <laughs> lekker in bed samen, arm om arm, te kijken naar shownieuws... waarin ze hoorden dat ze uit elkaar zouden zijn. <laughs> nou, vagen en dat kan het niet worden. Ik ben benieuwd nee, wat de volgende week over mij staat. Oh, we kunnen anders nu wel even wat in de, in de wereld helpen. Gerard en Lucille Werner, stiekem relatie? Nou, die verhalen hebben we net wel gehoord. Precies. Want ik, ik, het is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Jullie lachen het een beetje weg. Maar hebben jullie dan wel of niet wat gehad in de avondtijd? Nou, Jan Veen, hè, ik met het haar. Het kan allemaal hetzelfde zijn. Ja, dat is net zo. 3FM, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Over één bot mat gesproken zeg. Nee, <laughs> nou, uh, kun, kun je ook piano spelen, Gerrit? Nee, wel drummen. Oh, dat wel. Dat, ja, dat is ook bijna hetzelfde. Ook een snaarinstrument. Precies, hè. <laughs> Gevoelige snaar. DJ Sandstorm? Hey. Ja! Oh, DJ Sandstorm aan ja! de lijn. Nou, dat is toch ook een, mag ook in de krant. Hoe is het, Sander? Ja, goed met jullie ook. Ja, Stekend. heel goed. Ik, ik baan er een beetje van dat we je vorige week niet konden bereiken. Want je had vorige week echt de allerbeste mix die ik ooit gehoord heb. Nou, het leuke was, ik zat zelf te luisteren. En oh, ik, hoorde ik hoorde dat jullie mijn nummer niet hadden. Maar ik dacht zelf ook, ik was er ook heel tevreden over. Ik denk, dit is een van de betere mixen. Ja, en, ja ik vond het ook erg tof. Ja. We lijsten hem in, in ons hart. Oké, okay, mooi. Oh, en uh, goed nieuws. We hebben vorige week ook uh, de eerste extra weekend evaluatie gehad. Je mag ja. blijven. <laughs> Ik mag blijven. Nou, van harte hoor. Mooi zo. Mooi. Hey, uh, we, we gaan echt serieus uh, werk wordt er gemaakt van die, uh, die uh, DJ Sandstorm uh, podcast. Ja, ja dat, dat is heel tof. Daar ben ik blij mee. Dus dat je niet. Je kunt nu al de hele uitzending uh, downloaden op radiokast.nl met een C. En dan de C natuurlijk op de plek waar je de kaas zou verwachten. want dan krijg je Rakte Jokast. Maar uh, <lacht> dat we ook een aparte Operation DJ Sandstorm podcast gaan doen. Nou, ja, dat is heel cool. Is dat goed nieuws of is dat ja, goed nieuws? Zeker, absoluut. En wat heb je vanavond voor ons uh, gemaakt, beste ik DJ heb... Sandstorm? Wij uh, starten zometeen meteen met de Sister Sisters met I Don't Feel Like Dancing. Hm, dat leuk, uh, ja. so, gevolgd door No Doubt, Just a Girl. Uh, dan gaan we verder met Eric Clapton en Forever Man, wow. uh, Simply Red, Something Got Me Started. Uh, KLS komt ook nog even voorbij met 3AM uh, 3 Eternal en als laatste horen wij King B en Must Be the Music. Wow. Hm? Nou, ik uh, ik ga je aankondigen. Oké. Okay. Want we gaan ervan genieten. Mooi. DJ storm in the mix. Matt, Sissy, Sissy, Sad, No Fila, like No Doubt, Just a Girl. Eric Clapton, Forever Man, Kale 3 am Eternal, Simply wear Something, Got Be Farted. And King Beam, It Must Be the Music, DJ Sandstorm in the mix. Hij is dit nog een keer gaan te halen, waarom bellen we die gasten nog? joh. Weet ik veel, ik leek me wat. Hardcore slam, another case of damage. It's the preacher, Prime, who's on a rampage, waiting all the time I get on stage. Basically, more than a simple sample. Later on live, this track's an example. Oh, so with all you know, I'll show you who's a pro. Let the chorus line flow. Must be the music. Door. Hij was weer lekker. DJ Sandstorm in the mix. Wil je nog weten wat je net over gehoord hebt? Ah, doe eventjes. Oké. Okay. Sisters Sisters but I Don't Feel Like Dancing. Het liep met een scissor af. Uh, no doubt, Just a Girl, Eric Clapton, Forever Man, KLF, 3 a.m. Eternal, Simply Red, Something Got Me Started. And King B, Must Be The Music. Binnenkort eens dus in de uh, podcast terug te luisteren. En ja. uh, nou ja, ook te downloaden en zo. Zouden er ook mensen zijn die uh, de podcast van een extra weekend beluisteren op zeg maandagochtend 8 uur? Oeh, dat was een even ander moment dan. Dinsdagmiddag, tien voor half twee. Hoe zou die vrijdagavond-vibe dan... Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Nee. Goed, ik ga het een keer checken. Doe even. Uh, nee, aan jou de keus, Gerard. Uh, we kunnen ook kop of munt doen. Of eigenlijk leeuw of adelaar. Wat we gaan doen? Ik heb een beetje een rare munt. Zullen we zeggen dat leeuwwoord dat scoort is... en adelaar uh, jouw uh, flirt, uh, okay. ja? Adelaars, uh, flirtverhaal? Oké. Oké. Adelaar is een Het is, uh, nou, duidelijk. Het woord, het woord dat scoort... Het woord dat scoort. Ha! mensen! En vallen weer prachtige prijzen te winnen bij het nu volgende item in dit programma. Het woord dat scooit. Yeah. Het is heel simpel, uh, we laten een zin horen. Opgenomen van de televisie, maar daar een woord weggepiept. En als je denkt te weten wat het is, dan bel je snel. 0909-1336, ik herhaal. 0909-1336, ook ik herhaal. 0909-1336. En is het een moeilijke, is het eentje van de afgelopen week? Het is het eentje van de afgelopen week. Of is er eentje uit 1925? Had had met gemak in 1945-20. Maakt, Maakt niet uit. Ook op tv kunnen worden uitgezongen. Het is een fragment van tijdloze kwaliteit. Ik ben heel nieuwsgierig met jouw Veenstra, Want wat valt er allemaal te winnen in deze fantastische radio <laughs> Ik zal het u vertellen waarde collega Ekdom. Er is te winnen. Een exemplaar van het meest gestemde Guinness Book of World Records editie 1923. Nou, daar staan het toch mooie records in, hè? Ik dacht het wel, zeg. Verder. Heb... Ja, ja, zegt super. De, u de man met de langste vinger vond ik heel mooi. Dat was een prachtig record. Ik voel hem nog steeds. Vooral als ik ga zitten. Dan is ook nog te winnen de extra weekend flesopener, de opener van elk weekend, als mede stapel extra weekend bierveldjes. En met die flesopener valt toch altijd maar te wippen. <lacht> nou, um, dus daar gaan we dan. Het voor nou, dat komt. Ja, dat komt oh, u hoor, dat komt Goede dag meneer en welkom in Grover's taxi. Oh nee, jij bent het, jij ja, inderdaad uw blauw plusje taxichauffeur. En wat kan ik voor u doen meneer? Ah, ik wil graag naar de een hele goede keus! Nou! <lacht> ik vind dat mooi verhaal wel. Mooi, hè? Ja, je zit er gelijk helemaal in, in die verhaallijn van, uh, van gekke grover. <lacht> maar het is er het, het, uh, er is een woord weggepiept. En dat moet je zien te halen. Welk uh, woord is dat? Soms uh, geven we ook nog wel een troostprijs voor de leukste suggestie. 0909-1336. Dus Gaan we nog één keer? 0909-1336. Nee, ik bedoel dat fragment. Oh, Zo. Oh, goeiedag, dag en welkom in Grover's Taxi. Oh nee, jij bent het. jij ja, inderdaad, uw blauw plusje taxichauffeur. En wat kan ik voor u doen, meneer? Ah, ik wil graag naar de... Een hele goede keus. Nou, het kan alles zijn, hè? Ik Dat is mooi, hè? Het is toch een beetje het spelelement. Ja. ja, nou, ik ben benieuwd wat er binnenkomt. Goedenavond, extra weekend. Goedenavond met Peter. Peter! Daar is hij weer. Oh, dat weet ik wel hè? Ja. Wie is toch die dronken lap hangend ja. aan de tap? Ja, dat ja, is Peter. Ja. Dat is ja, dus Peter. Peter. Nou, zeg het maar, Peter, wat denk je? Nou, ik denk dat ik ga naar de stad. De stad. Dat is niet goed, hoor ik oh. net. Ik weet nou niet wat het wel is. Nee, oh, he, dat moet is... morgen vroeg zo wel doen. Nou ja, ga jij lekker naar de stad dan morgen. Als je nu vertrekt, ja. ben je er morgen wel hoor. Ja, goedje. Dat nou, ligt naar welke stad, hè? Als oh, je naar New York rijden, dan wordt het even <laughs> ja. wat langer. Met de radio, goedenavond. Goedenavond met Arno. Arno! Oh. Oh. Ik denk hij gaat naar de kapper, een culchebeest. De kapper. De kapper. De kapper. Nou, benieuwd. Ja, ah, nee. nee. niet goed. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Kapper nou, maar het is niet goed. Oké, okay, nou jammer. Oké okay, dan. Jo. Dag. 3FM. Hallo. Goedenavond. Met wie? Met Pierre. Pierre! Nou Pierre, wat denk jij dat het is? Wat, welk hey. woord zoeken wij? Ik denk naar de hoeren. Naar de... Ja, ik bedoel, Grover kennende. Ja, potverorden, dat is me er een, joh, maar... Uh... Nee. Een uitstekende keus, hoor je op het einde ook. Ja, <laughs> een uitstekende keus. Nee, het is, het is niet goed. Ja. Ik vond het mooiste van de kant van Grover die sketches... met uh, dat hij uh, in het restaurant werkte. Ciao. Ik weet niet meer ik kijk als een walvis, zeg. maar ja. maakt niet uit hoor. Charlie was de man in de keuken en dan zat die, diezelfde man die ook nu in de taxi stapt... ...die zat altijd aan zijn tafeltje en die wilde dan al soep en dan kreeg hij cijferssoep. Oh ja. Dat zijn geen letters, dat zijn cijfers. Oh, ik ben niet even terug! Charlie, meneer Oh, fantastisch vind ik dat. Ik dwaal af, hè? Echt leuk. Ja, ja je, dit gaat, even, het ja. gaat helemaal te ver. 3FM, goedenavond. Ja, met Ruland. Roland. Roland! Altijd. Goedenavond. Ja. Hallo. Wat denk jij? Ja. Nou ja, er piekte net eentje mijn, mijn, mijn, mijn, mijn ding eigenlijk weg. De hoeren. Ja, nou, ik wilde eigenlijk de, roze, de, de rode brug in Utrecht zeggen. Ah. Daar, ben ik, daar ben ik net nog langs gereden met mijn bus. Dus ja, dat... Uh, en zat er, ja. Wat, zat er wat tussen voor je? Nee, ja, nee joh, Je begrijpt het verkeerd. Ik heb oh, er echt was, langs ja. Oh, ik rijd er toering, echt oh, langs, weet je. Ik kom er overheen. Oh, ik dacht Touring kan dat je met, echt met busladingen naar die, uh, die rode brug gaat. Ja, dat, dat had ook gekund. Dan dan dan ik ga er overheen. Ik weet het allemaal niet hoor. Dat Maar hij bedoelt langs, uh, hij is langs gereden. Oh, langs. Ja, het is vrijdagavond. Maar dan, dan gok ik maar op de luchthaven. De luchthaven? luchthaven. <laughs> dat is niet goed. Nee, Shit. niet goed, niet goed. Dankjewel. Maar, ja, en doen ze de groeten bij de Rode Brug. hebben <laughs> hem, goedenavond. Hallo? Hallo? Nou, dan niet. Drie. Hoi uh, Met wie? Hoi Jan. Yo. ja ah, De coffeeshop, dat is helaas niet goed. Ik zal... Het wordt een ladertje vanavond, hoor. Zullen we vpo vastbellen en wat uitlopen? Ja, die van Twaafxel begint vanavond om een uurtje of uh, twee. Nee, ik zal nog één keer laten horen. Gevolgd door een hint. Ah, oh, goeiedag meneer en welkom in Grover's Taxi. Oh nee, jij bent het. jij ja, inderdaad, uw blauw plusje taxichauffeur. En wat kan ik voor u doen, meneer? Uh, ik wil graag naar de... Een hele goede keus. De hint. Um, nou, ja. ben ik ben heel benieuwd. God ja, ja als ik zeg boeken, dan is het ook weer zo makkelijk. Wat? Boeken. Aha. Ja. <laughs> nou, ik, kan ik je ergens boeken, want ik vind het wel een mooi antwoord. Ja, nou, prima. Um, anders pak je even het telefoonboek erbij, want dan staat het nummer in. Oké. 0909-1336. 0909-1336.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 Sammy Winehouse, please listen to my album Lots and make all your friends buy it. Zo, nou, so, je, je hoort het. Michael? Ja, precies, wanneer je Michael. Michael ging. Uh, als een, een alcoholist dat zegt. Ja, dan krijg je, hele, dan krijg je Michael. precies. <laughs> Eigenlijk wel, ja. Het woord, het woord dat scoort. Het woord dat scoort. Nou, Geert, is er nog een keer voor de vorm. Ja, ik vind het wel een leuk moment, hè. daar gaan we weer even. Mag een fragmentje laten horen aan de luisteraar thuis. Ik ben heel netgerig, Michiel. Ik oh, heb goeiedag oh, meneer en welkom in Grover's taxi. Uh. Oh nee, jij bent het. Jij ja, inderdaad, uw blauw plusje taxichauffeur. En wat kan ik voor u doen, meneer? Uh, ik wil graag naar de. Een hele goede keus. Nou, ik uh, ben heel benieuwd. We denken dat uh, de hint uh, zou helpen. Nou, uh, it, een hint, je hebt het gewoon praktisch weggegeven. Iedereen weet dat het een snackbar is. <lacht> we even een boertje wegwerken. Oh, ja. Nou, kom op zeg. Drie of hem. Dat kan echt niet. Goeie Hallo. Spreek Charles. Charles. Charles, ja. Oh, Charles. Hey. Charles. Wauw, goede naam. Echte Charles. Ja. Uh, Wat is er met Karel. Karel, ja, dat is zijn tweede naam. Oh, Charles, Charles Karel. Ja, pff, gewoon Charles. Charles. Dus eigenlijk heet jij uh, uh, uh, met CK. <laughs> ja, toch. Nee, ja, uh, oké. Okay. Charles Karel. Nou goed, en wat denk ja. jij, uh, Charles? Ik dacht uh, bibliotheek. No. Oh. Zou mij benieuwen. Nou, we gaan het hele oorsprong nog een keer door. Oh, goeiedag meneer en welkom in Grover's Taxi. Oh nee, jij bent het... Ja, inderdaad, uw blauw plusje taxichauffeur. En wat kan ik voor u doen, meneer? Ik wil graag naar de bibliotheek. Een hele goede keuze. Ah, ah, ah. Charles? Yes? Dat is volledig correct, kerel. Nou, kijk. Chapo, chapo. Kijk. Heb jij last van een wiebelende tafel of anderssoortig soortig Eh, volop. Echt waar, joh? Nee, kan... Zo niet, dan gebeurt het vanzelf, want je krijgt helemaal bierveeltjes. <laughs> nee. Met daarop het extra weekend logo. Yes. Ook krijg wow. jij de officiële opener van het weekend, zijnde de extra weekend flessenopener. Precies. Kijk, die komt net te kort. Oh, die, die was zoek. Ja, je had dorst, hè? Je gooit tegenwoordig gewoon je bierfles tegen de muur aan. <laughs> en eh, dan snel likken. <laughs> en dan krijg je, en misschien staat dat er wel in, het Guinness Book of World Records. Ja, komt ook je kant op. Had je die al? Nee, helaas. Dan ben nu ja, wel. Kijk. Ben je blij? Zeer blij. Wat ga je doen dit weekend? Uh, richting Eindhoven. Je hebt er nu al zin in hoor, ik een stem, hè? Nee. Nee, je hebt er helemaal geen zin in, Charles? N nee. Waarom ga je dan? Ja, kindjes, hè. Kindjes? Je kindjes willen naar. Uh... Heb, jij, heb jij een straatverbod of uh, willen de kindjes naar. Uh... Nee, de kinderen willen. Oké. Okay. En hoe oud zijn je kinderen? 18 en 19 en nee. 21? <laughs> nee, ja, nee, dan bleef ik thuis. Ja, mijn kinderen nee. willen zuipen. Ja, ik kan ook niks dus en ik moet mee. <laughs> Ach ja, dit hoort er allemaal bij. Zo is het ook, Charles. Dat vind ik een mooie dooddoel om dit gesprek mee te beëindigen. Precies, de ik mooiste je... dooddoel die er bestaat, dus ik, uh, daar krijg je een extra bierveeltje voor. Kijk. Veel kijk plezier in oor. Eindhoven, Charles. Ik doe mijn best. En als het heel saai is, ga je gewoon op een trasje zitten met het uh, Guinness Book of World Records, Precies. Job. Kijk je waar de langste polonaise werd gehouden. <lacht> in 1933. Kijk eens wat <lacht> ik voor je kan doen, Lang geleden! <lacht> het is weer zo laat. Zeven over half tien, dus we gaan dan weer richting tienen. Kortom, dan is het weer tijd voor de oké okay wat ik voor je kan doen. Request? Uh, het is heel simpel. Uh, jij sms't een plaat die je heel graag wil horen. Wij zeggen dan vervolgens... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. En als je massen hebt, dan draaien we je plaat en krijg je ook uh, weer zo'n fles opener ja, Hoeveel hebben we er, joh? Nou, hoeveel als man... Ge... 16 pallets? Ja, ja. ja hoor, met, met, met gemak. En uh, dat is al meteen het flirtverhaal, hè? Lijkt me goed, Faas. Zit jij de plaat even scherp? Zet de record straight. Brief! Let's go.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 Maar is het hartstikke leuk als ze dat doen? Gewoon wat mensen uitnodigen die zo uh, gezellig op de rooie bank meevieren met extra weekend. Oh, dat het weekend is. Ja, dat ja, is leuk. Toch leuk? Ja, leuk ja. idee. Nou, laten we gewoon. Uh, als je een keer bij extra weekend al zijn, uh, mail maar. Gaat nou, dat? Michiel.3fm.nl. Ja, fotootje erbij. Nee, hoeft niet per se hoor. Echt wel. Dit was uh, Eric Sprits. En uh, proper education. En ja, daarvoor you was ja. lekker. Reef, set the record straight. Ik zal heel eerlijk zijn, uh, Gerard. Uh, jij uh, kwam uh, heel blij met het plaatje aanzetten: van. Oh, draai, ik ken nou alleen maar uh, Place Your Hands. Kennen je deze echt niet? N nou, heel vaak toen kwam de raad en dacht ik: Oh, verrek. Ik ja, hij was prettig, uh, laten we eerlijk zijn. Nee, absoluut. Er ging wel ergens een, een belletje rinkelen, maar het was een klein belletje. Ja, het was het jaar 2000. Oh, ik dacht inderdaad alleen maar Reef 1995. Ja, Pleasure Hands was toen. Ja. Maar een aantal jaren later kwamen ze weer terug met, uh, met dit nummer, dus set the record straight en uh, het grepen aan, Michiel. Nou, behoorlijk, een beetje. Ja, het blijft wel een beetje Mick Jagger sound-like, maar. Nee. Oude rock'n'roll. rock'n'roll. En daar ging het even om. Gerard! Michiel. Wat ik zo ontzettend mooi vind aan jou is dat je niet alleen die man bent. De, de, de, de, de oerman met, met, met, met, je, met je mooie bruine ogen en je fles bier en je lul van twee meter. Nou, nou, nou nou, je... nou, nou, nou, nou, nou, nou, Twee meter tien, hè? Ja, sorry. Maar dat je ook je vrouwelijke kant niet meer uit het oog verliest... en dat je daarom elke week trouw de vrouwenbladen doorneemt... om te kijken wat we nu weer moeten weten. Ja, ik, ik doe dat. Maar dit, dit is wel een interessante, Michiel. Dit is namelijk iets waar, wat wij kunnen checken. Oh. Want het leuke is als je de vrouwenbladen koopt dan staan daar dus onderzoeken in of dingen uh, over ons. De, nou, niet per se over ons, maar over de man in het algemeen. De man, he? in, ja, de man in het algemeen, ja. precies. En uh, ze hebben dus nu de do's en don'ts van het flirten neergezet. De douche? Dus de do's. Oh, de douche. Do's en don'ts. Dus de, de wel en niet dingen doen bij het flirten. Voor van de vrouw aangezien naar de man toe. Oké. Okay. Zal ik er een paar behandelen? Doe eens even. Oogcontact. Oogcontact is vaak de eerste stap in het spel van flirten en verleiden. Wat je dus uh, als vrouw moet doen met een man is... Uh, uh, werp hem een steelse blik toe en kijk dan snel weer weg. Als het een uh, bierblikje is, werp dan maar niks. Nee, ja. Maar <lacht> wat je dus niet moet doen... je moet dus niet uren <lacht> naar hem gaan staren. Want daar zou je bang van kunnen worden. Ik denk dat dat wel klopt. Ik denk dat als, als, als iemand echt uh, obsessief... Een uur lang naar mijn sta, dat Ik denk, ik geloof dat ik even wegloop. Even kijken of mijn haar nog goed zit. Terwijl eh, inderdaad, stel dat er inderdaad ook nog een keer een, een, een leuke, aantrekkelijke vrouw is die eventjes heel snel wist, even zo langs me heen. Even kijken, een glimp. Wist, dat ja, je, hey, dat raakt ons. En dan ga je weer zoeken. Hè? Net zoals die ogen om elkaar raken. Ping, en dan is dat vonkje. En dan, uh... Precies, nou, ja. de volgende stap. Uh, raap je de moed bij elkaar om op hem af te stappen... Dan het, uh, doe het dan op een ongedwongen en natuurlijke manier. Dus stel je voor met... Hallo, ik ben... Hoe heet jij? Uh, en voeg er iets origineels er en persoonlijks aan toe. En wat je dus niet moet doen is uh, zeugen, kunnen wij elkaar niet. Dat doen vrouwen toch niet? Het is alleen dat mannen. Ja, nee, ik toch wou net zo... zeggen, ik dacht dat alleen wij dat deden, maar dat doen vrouwen, dus blijkbaar ook nog steeds. Dat vind ik, maar, maar weet je dat ik het sowieso. Heb, uh, uh, als je even uh, nu uh, als luisterende vrouw even zou willen doorgeven op of de sms 3333 of op 09091336... wat nou een typische vrouwenopeningzin is. want de slechtste voor alleen maar mannen dingen. Kun ik jou niet eens van, wil je een vuurtje. Precies. Mooi een kwartje om te bellen dat je niet naar huis komt. Wat, uh, wat was uh, volgens jou de slechtste die je ooit gedaan hebt naar de man toe? Ja, ja nu Laat maar voor, laat voor. We zijn heel erg benieuwd. Mag ik even over. doorgaan? Ja, want je hebt, ook, uh, je hebt natuurlijk uh, uh, lichaamscontact, er is er ook eentje. Uh, als duidelijk is dat hij in ieder geval niet afwijzend tegenover je staat. Dus gebukt, kan lichaamscontact <laughs> de volgende stap zijn. Een doel is dan, uh, leg je hand heel eventjes maar op zijn knie. schouder. Oh, dat knie. Nee, nee, op zijn schouder. En okay. geef hem plagend een duwtje als het gesprek daarna is. Oh. En wat je dus niet moet doen is uh, hem helemaal omverduwen. Nee, nee. Uh, ga niet direct helemaal aan hem zitten. Dus uh, all over him, zeg niet maar. Gelijk, uh, sit on my face and tell me that you love ja, me. Ja, precies. Okay. Want de, de kans bestaat dat wij dan zingen... I sit in your face and tell me I love you too. Nou, duidelijk. En uh, even kijken. Um, plagen mag pesten niet. Dus flirt is een uh, steekspel van blikken, gebaren en woorden. En een doe is dan, wees grappig en misschien zelfs wel een beetje plagerig. Maar wel zo sexy. En wat er dus niet moet gebeuren, neem hem niet openlijk in de maling... of maak geen grapjes over duidelijke tekortkomingen. En de laatste is wel geinig. Um, je moet ook wel eens zeggen van... Uh, goh, leuk over hem, te pjaan. Echt waar? Dat zou een leuke opening sinds kunnen, kunnen zijn. Leuk. Er wordt nu net ge sms, maar ik kan me niet voorstellen... dat dit echt van een vrouw komt. Ik heb de opening en jij de zin. Dat kan niet. Dat kan niet, waar? Dat geloof ik niet, dat dat echt gebeurt. Uh, 3FM, extra weekend, goedenavond. Ah, we zitten Hier dan. Hallo, met radio. Oh. Huh? <laughs> we worden gebeld door iemand. We gaan iemand bellen. Wat huh? is dit, joh? Het is de Belgische telos, hè? Dit. <laughs> <laughs> het werkt andersom. <laughs> oh, we krijgen we krijgen een voicemail nu. Maar hoe kan een... Laat maar gaan. Nou, de reacties zijn overduidelijk. Het is zo. Niemand wil ons... Dat is dan weer mijn reactie. Uh, ja, alweer ge-sms'd, ik ben opening en jij hebt dat zin. Dat kan niet. Dat, dat, is, dat kan oh, niet. Hij komt wel van. Suzy staat erbij. Nou, Suzy. voor Michiel. Misschien bellen we je zo even. De buien is over. <laughs> ja. mm Egypt. Uh, Michiel, maar dat komt waarschijnlijk door de titel van het nummer. Hè? Ik ga geen grappen maken over de gast, oké? Okay? Nee. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. De Bengals. <laughs> Schijf maar af, Michiel. Ik kan niet meer. Da's. Oh, <hijen> Ik hoop dat je om uh, vier uur weer wakker bent, Geren. Want je moet nog wel de fiek nog doen, hè? Ja, we komen uit mijn huis vannacht. Oh... Nou, het is tijd voor de request, lieve mensen. Hoop Welke het? plaatsen zijn er allemaal binnengekomen? Als goed is heb je een hele lijst voor je en dan ga je weer met die magische vinger langs. Nou, de magic vinger, daar komt die weer, hè. De magic vinger van het station. Nou, dan komt hij hoor. Stop maar, hè. Stop! En mijn vinger stopt bij het nu volgende chanson. Nou, dat kan toch geen toeval zijn. De nee, mega-heat nee, nee, nee, van de komende week. Dat is er niet waar? Ja. Dat is wel een uh, waard. Nou, wat een toeval, joh. En zoals de waard is, vertrouwt is zijn gast. Even kijken wie hem aangevraagd heeft. Hallo! Alex. Alex. Alex! Yo! Jij hebt, jij hebt een request aangevraagd, Alex. Wauw. Ja, natuurlijk. Wat denk jij nou weekend, weekend, weekend! Weekend het gevoel niet! Ja, zeker, bijna. <laughs> okay, en normaal gesproken, als er een plaat binnenkomt, dan zeggen wij heel erg casual... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Maar in dit geval is het van, ja hoor, zeg het, maar hoe laat? Precies, hij komt er gewoon uh, meteen aan. Maar voordat we hem gaan draaien en voordat we vertellen welke plaat het is... wil ik nog even weten wat jij gaat doen dit weekend. Wat ik ga doen van het weekend? Ja. Uh, geen carnaval vieren, met recht nekelen Heel goed. Oké. Okay. En voordat we gewoon wel lekker radio luisteren en, uh, en uh, weet ik veel allemaal. oh wow, pas op hoor. dus dan je chips op de bank, hè? Hij nee, geeft gevallig snel niet meer, want mijn vrouw is zwanger voor de tweede keer, dus dat gaat niet meer lukken. Je vrouw is zwanger voor de tweede keer? Hoe lang al? Ja, al drie maanden weer. Drie maanden weer, hè? Blijf maar doorgaan hè? En, en ja, wist ja. jij ervan van tevoren of? Ik wist er toevallig van, ik was toevallig thuis, ja. Ja, We, uh... En weet je al wie de vader ja. is? Ja, ik geloof ik. Oh, je bent nou, het ook. Het, Oké. Okay. Dat, dat, dat, dat is toch nog. Heel goed, heel goed. <lacht> um, uh, uh, uh, oh shit, ik ben je naam kwijt. Alex? Alex. Alex, ja. Alex sorry Alex, niks persoonlijks. Um, het feit dat wij jouw request gaan draaien... levert jou um, uh, ook nog een fijne prijs op. En uh, Gerard gaat je nu vertellen welke prijs dat is. Jij krijgt een extra weekend... weekend openen. Ja! Ook zo lastig als je een bierflesje hebt en het kan niet open en dat blijft er maar staan. Precies, ja. dat zou zonde zijn. Veel We plezier ermee. We mij nou op. Helemaal goed, joh. En goed weekend. Hetzelfde, jongens. Daar Alex. Oh. Oké, okay, joh. So for extra weekend. Do I attract you? do I you with my smile. do like. you like? Yeah, I could be wholesome. I could me? Why don't you like me Without making me try. I it's him Scary. But I knew looks were too sad So I tried a little Freddy But mm -hmm. I've got an answer to my.